Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een grote brand vannacht op een sportcomplex in Amersfoort... is de kantine van VVV Hoogland in vlammen opgegaan. De brand ontstond tijdens een whiskyproeverij van sponsors van de club. Bij de proeverij vloog een rookkist waar zalm en buikspek werd gerookt in brand...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 Met nu, Goedemorgen Zandvoort Goedemorgen Zandvoort Ik heb de hele nacht leer gedroomd Leer gedroom. gedroom. Ik heb de hele nacht leer gedroomd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 We gaan door met het tweede uur. Dit was Walter Kroes en daar gaan we het straks nog even over hebben met Brigitte van Ech en Ron van Laudel en Hardy. En daarna uh, komt Carina Veer nog een keer uh, terug. En we gaan ook nog praten met Carina over het dieren Maar inmiddels zijn aangesloten uh, Brigitte en Ron, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemo Goedemorgen Zandvoort. <laughs> <laughs> uh, we gaan het hebben over het zomerstartfeest van uh, Zandvoort. Zo heet het ook, zomerstart Zandvoort. 10, 11 en 12. mei. Hoe ben je erop gekomen om zoiets te, te verzinnen? ziet. Nou, uh, ik ben er niet op gekomen. We zijn er eigenlijk gewoon uh, heel spontaan. Uh, hebben we dat bedacht? Van, laten we dat eens doen? Nou ja, Stichting Sepp is natuurlijk een beetje uit elkaar gevallen. Die altijd de, de festivals deden op het uh, Raadhuisplein. En toen zeiden we, ja, het is eigenlijk zonde als er niks georganiseerd wordt. Dus toen uh, zaten we toevallig bij elkaar en zeiden van nou... Uh, Jullie. Ja. We moeten toch wat gaan doen van de zomer, alleen ja, uh, op die manier zoals we het vroeger gedaan hebben, is het eigenlijk niet, uh, niet, bijna niet te doen financieel. Mm. Dus we proberen het nu op deze manier te doen. Het is uh, groots aangepakt, hè? De, drie, ja. drie, uh, uh, eigenlijk drie evenementen in één gepakt. Ja, dat komt eigenlijk omdat we een, een tent gaan huren. Uh, die komt uh, naast de casino, dat is dan op Badhuisplein. Op dat bovenstuk? Op dat bovenstuk. Dat is een tent van 15 bij 30. Dus dat wordt best een hele grote tent en dat is best kostbaar. Toen zeiden we laten we dat nou een paar dagen achter elkaar dan iets leuks van maken. Dus, uh, zo. En het zijn ook drie verschillende festivals. Hè? Het, zijn, het, het is vrijdag hebben we de, de Frisfeest. Frisfeest, ja. Wie komen er dan ook alweer, Brie, want Singie daar ben jij beter Din in. Singie en Dins. Dat is onze Sandvoortse ja. ja. duo, dat zijn, uh, genomineerd niet, niet... voor een Edison enzovoort. Ja, en niet zovoort. de minste. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee dat, en uh, voor het uh, eerst is de optreding in Sandvoort. Dus voor... alleen voor Fris? Ja, ja voor, voor, je, voor jeugd te, van, van 13 tot 18 jaar, dacht ja. ik. Ja, dus... Uh... Ouderen mogen er niet in. Nou ja, in principe niet. Dat vinden die kinderen ook niet leuk, denk ik. Nee, nee, nee. nee. <laughs> en er wordt ook geen alcohol geschonken, dus ik denk dat de ouderen ook geen uh, interesse aan in hebben. Nou ja, zij zijn, uh, wat Brigitte ook zegt, genomineerd voor Edison, Zandvoort. Ja. Uh, upcoming uh, in de scene, zal ik maar zeggen. Ja. Dus mensen gaan wel uh, dat interessant vinden. Nou, daarom. Uh, we dachten van nou, en er wordt ook weinig georganiseerd oh. voor de jeugd. Dus we dachten van nou, laten we dat, uh, laten we dat eens proberen. En, uh... Ja, dat is wel bijzonder, want op, op hier en daar een kinderdisco in pluspunt, uh, is, is er eigenlijk niks. Helemaal niks. Nee, nee, dat klopt. Dus we gaan het proberen en kijken of er een animo voor is. Want nou, dat is ook het... nog de vraag natuurlijk. Ja, maar, uh, daar kom ik zo nog even op, maar ik had gelijk een vraag die, uh, als je daar kaartjes voor wil hebben. Uh, er staat hier een, een QR-code ja. op, uh, op de poster. Ja, dat is een hele ticketlijn waar je het kan bestellen. Het, het makkelijkste is uh, gewoon naar zomerstartzandvoort.nl te gaan. Daar staat de link naar de tickets uh, heel duidelijk op en dat is voor iedereen heel gemakkelijk te bereiken. En iedereen kan het onthouden, zomerstart dan daar vind je de line-up en de ticketinfo. Uh, gelijk boeken. Ja, het gelijk, ja, ja, prima. Ja, het, het, het fijnste is natuurlijk gewoon uh, alvast kaarten te kopen, want we willen niet dat het gebeurt, dat uh, het regionaal in de kijker komt en dat Zandvoort dus dan geen kaartjes meer zouden kunnen kopen. Nou, ik had het er net met Pim en met Hans even over, over regionaal in de kijker spelen. Eigenlijk moet je met zo'n evenement wel in de regio in de kijker gaan spelen. Want uh, ja, je, je, je investeert een heleboel in een grote tent ja. en wat erin komt. Is ja, maar wat onze intentie eigenlijk is, is dat het een leuk Zandvoortsfeest wordt. Dat is de bedoeling, ja. Kijk, we kunnen ongeveer 1250 man, max 1500 man kwijt. En het, het zou het leuk zijn als het nu allemaal uit Zandvoort komen, dat het echt een dorpsfeest wordt. Alleen, ja, of dat gaat lukken, dat, uh, dat is de maar vraag. Dat, dat zie je, uh, je gaat nu de, de boer op, zoals dat heet. Ja. Uh, je komt met zandvoort.nl, zomerstart.nl. Uh, de kaartverkoop loopt. Op een gegeven moment zie je uh, dat dat loopt en dan stopt het. Ga je dan de regio in of ga je gelijk uit? Ja, dat zou wel moeten natuurlijk. Ja. Uh, ja, want we moeten wel kaarten verkocht hebben voor die tijd natuurlijk. Ja. want uh, Anders dan... Ik uh... <laughs> nee, nee, bedoel maar, voor de zondagmiddag, uh, uh, moederdag, met een Walter Cruz... Als je die in de regio uitzet, dan, uh, dan heb je natuurlijk wel animo. Ja, ja dat lijkt er ons ook. Nou ja, ons lijkt het, dat was eigenlijk de opzet. Uh, er worden heel veel uh, moederdagbrunches ja. georganiseerd op het strand. En we dachten, als je daarna bij de moederdagbrunch vandaan komt en, uh, en je gaat het feest in, uh, in de tent. Want het begint om twee uur, tot een uur of zeven. Dus dat is wel leuk. Alle moeders krijgen een, een, een ticket voor, voor de loterij. Dus ik gaan sowieso met een cadeautje naar huis toe. Nou en uh, ja, dat is gezellig. Dat, dat moet echt een familiefeest worden. Dus, dus uh, uh, jullie je hebt eerst een, uh, een uh, moederdaglunch bij het Wapen en bij Laura en Harry en dan loop je door. Nee, meer op het strand. Meer op het strand. Meestal horen dat ze dingen op het strand gevierd. Ja, ja, dat, ja, ja. En dat, dat is ook het leuke met dit festival. Het is echt een verbinding tussen het strand en het dorp. Want uh, de haven van Zandvoort doet ook mee oh. met ons. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Als Café je gaat naar ja, boven toe. Dus uh, Café 4, het wapen, Launardi, Dus uh, We hebben een heel leuk, uh, leuk gezelschap bij elkaar. Dus, uh, we, we gingen gelijk al naar de zondag, maar ja, ik heb ook nog zaterdag. Ja, zaterdag dat moet het feest worden. Dat natuurlijk. moet de stamper worden. Ja, dat hoop ik wel. Alhoewel, zondag is ook heel leuk natuurlijk. Maar, uh, ja, natuurlijk. Um, over zaterdag uh, uh, Django Wagner en Robert van Hemert. Ja, dat is dat is, die, Nou, die tweede die je nu noemt, die kent eigenlijk iedereen inmiddels tenminste die in de kroeg komt, want, niet van naam, maar ook. niet van naam, maar wel van nummer, want die heeft de de zomerhit van 2024. Wat is het? De, de, 24. 24, zoet, zout, zuur en nou ja, dat, dat nummer kent eigenlijk I iedereen kent iedereen nummer, je, wel al. Ik weet niet, ze ze gaan het gaan straks draaien, draaien de, denk, denk en ik. Dat ja. <laughs> en dat is hij. En wij vinden het super leuk dat uh, hij aftrapt ons zomerstartfestival met, het, met de zomerhit van 2024. En uh, ja, het is een heel leuk jong, heel lief jong. En uh, we hebben vanaf begin tot eind, op zaterdagavond hebben we entertainment staan. Continu muziek, zangers en uh, dj's, helemaal leuk. Nou, van 8 tot, uh, tot 1. Ja, en uh, de ticketprijs is... Uh, nou, voor zo'n soort festival ja. eigenlijk uh, heel, laag. heel erg lach. Ja. Want uh, is dat heel hebben grappelijk. we ook expres gedaan om te ja. kijken. Want het is, het is, voor de zandvoerders is het niet gebruikelijk om een kaartje te kopen voor zoiets. Nee, nee die gaan hier bij Albert Heijn bieren. Ja, we zijn altijd uh, gewend uh, ja, dat gratis. het een gratis feest is. En dat was ook altijd de bedoeling. Ja. Oh ja, dat nou, doet mij dit, niet meer. Dit, dit kan je dat niet meer voor niks doen. Nee, nou, maar dat, nee. Hadden we ook al, dat hadden we natuurlijk ook al met uh, Yves nodig uit. Dat was ook best een hele uitdaging voor ons. Ja, eigenlijk hebben we mazzel dat het altijd maar goed is gegaan. En ja, dus dat... Ja, we, we hopen dat het een succes wordt en dat de mensen begrijpen, want het wordt een hele mooie grote tent. Het wordt echt een feesttent ja, En, droog. en, en uh, dat zijn we hier nog niet zo en gewend in ja. natuurlijk. We zijn dat niet gewend in Zandver natuurlijk. Nee, je bent allemaal afhankelijk van, uh, van wat het weer doet. Hè. We hebben hier op dat plein wel eens in de stromende ja. regen gestaan ja. en uh, iedereen doet zijn best, maar het wordt niks. Nee. Nee. Maar er ook al staan, het prachtig mooi weer en dat je tot één uur uh, ja. ontzettend gezellig bezig bent. En wat mij opvalt, is, en ik vind trouwens wel heel goed, uh, een combiticket ja. ja, zaterdag en zondag voor 30 euro. Ja. ja dus de, eigenlijk uh, voor een normale prijs van een... Nou ja, de normale festivals kosten denk ik 50 euro meer. Nou, makkelijk. En uh, dan kan je bij ons dus eigenlijk voor minder dan dat... Twee avonden feest hebben. Dus dat vonden wij uh, een leuke actie. Ja, Om het uh, een beetje samen te vatten... De vrijdag jongerenparty is 7,50. 7,50 euro, ja. Uh, zaterdag van uh, 8 tot 1, uh, 17,50 ja. Zondag ook, smiddags, uh, van 2 ja. tot 7. Ja. Ook jaar. ja. De je ticket 30 euro. Ja. Ja. Nou, dat is een mooie prijs. Ja, toch? Nou, dat dachten wij ook. Ja, nee, maar dat, dat, dat, ga je ook dat, kaarten kopen, binnen. Dat, dat weet ik nog niet. <laughs> Uh, uh, het is ook een leuk moederdagcadeautje hè, de zondag. Ik zal het even opgooien. Een <laughs> Leuk moederdagcadeautje. Maar dat, dat, ik vind dat sowieso wel grappig. En ja. uh, ik kom ook altijd op het plein. Want het, ik vind de inzet vind ik sowieso al lovenswaardig. Want uh, nou, we doen al jaren dit soort uh, festiviteit, juli ook. En de ene keer mooi, de andere keer niet. Maar het, het gebeurt toch maar wat. Ja, ja. Je, je moet een beetje reuring houden in het ja. dorp natuurlijk. Nou, dat, dat uh... probeert een heleboel. Uh, uh, ja, zeker. Een hele nieuwe opzet. Um, en een hele op. nieuwe tijd Want het is natuurlijk begin van het seizoen ja. En zo vroeg hebben wij Buiten Koningsdag eigenlijk nog nooit iets nee, gedaan nee. nee, het ging altijd uh, Door het seizoen heen Ja, ja klopt En we hebben zondag ook, uh, niet alleen Water Maar we hebben een sch schitterende coverband uh, Negen man mid Midnight Die moeten er nog even bij Ja, ja, negen man's is, band. ja die, is, staat, op die poster. staat er wel bij maar, uh, maar dat is ook een geweldige band ja. Is dat Captain Midnight? Ja. ja. Oh, dan staat hij er wel maar. Ja. ja. Dus dat is ook wel, het is, het is entertainment uh, oppie toppie. Ja. Het is een experiment. Jullie zetten het ja. echt op. Ja. Eén ja. uh, keer per jaar. Ja. ja. Uh, speelt het al uh, 25? Ja, zeker. Nou ja, dat, is, dat hopen we wel natuurlijk. De, en dan met, met nog meer uh, entertainment uh, waarschijnlijk. Dus, maar het is, het is wel een uitdaging. Nou, het is zeker uitdaging. Ja, De eerste keer is uh, lastig, denk ik. Mensen moeten eraan wennen. Uh, maar wij denken wel dat het uh, uh, een succes kan worden. En zouden het dan gewoon een jaarlijks terugkerend zomerstartfeest willen maken? Nou, het lijkt me juist als zomerstartfeest een mooi begin van het ja. seizoen. Iedereen hebben allerlei andere startfeesten. Die securen dus dan zogenaamde opening van... Uh, maar dit is echt een feest. Ja, ja. Dat, is, dat is wel de bedoeling. Zondvoort Zandvoort en regio los kan. Ja. Uh, ik ben ook ik ben er zeer benieuwd. En ik ga kijken welke dag ik uit ga kiezen. <laughs> de frisdag. Wat zeg jij, al? Ja, de frisdag. Is beter de frisdag. <laughs> nee, dan mag, mag ik er niet in. <laughs> ik denk, nou, dan ga ik eens een keer naar, uh, naar Zikkie en, uh, en Dins. mag ik er niet in. Goed, vrijdag, jongerenparty, frisdankenparty, toegang 57. DJ Mick en Lady Mick zijn er ook. Ziggy en Dins. Zaterdag is de feestavond 18. Plus. Um, 17 mag er niet in. Nee. nee. Zegt uh, checking ja. voor de drank ook. Ja. Ja. Oké, okay, dan is het uh, Django, Wagner en de hele bekende Robert van Hemert. Zondagmiddag. Ja, en nog, is het. Er nog mee, drie, drie andere, nog ja, anderen. Ja, nog de andere. Senna, Pascal Redeker en Sven Versteeg. Klopt. Die zijn er ook. Zondag is het moederdag met loterij 17.50. Zaterdag ook. Met Captain Midnight en Walter Cruz. En dat is dan van 2 uh, tot... Uh, uh, Zeven ja, zavames. Nou, apart hè middagprogramma. Middag, ja, ja het is gezellig. Dat willen we willen even proberen kijken of dat uh, voor zondag is. Dat denk ik wel leuk. Ja. Ja. lijkt mij ook. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Nou, Dank bedankt. voor de komst. Graag gedaan. En dus zeker tot ziens. Jullie ook bedankt. Dank je wel. <laughs> Dank je wel. Just leave me never Hij is toch uh, weer bekend, hè? Deze, deze nummertjes, Pim. Ja, eindelijk, ja. <laughs> eindelijk, eindelijk is hij weer. Uh, we gaan uh, weer over naar Carina, want die is uh, bij het Noord-Hollandse Archief geweest. Deel 2. Carina, uh, veel plezier. We zijn hier in het Noord-Hollandse Archief in Haarlem. En dat is niet zonder reden, want wij zijn hier namelijk voor iets speciaals. Want er is in Zandvoort op het boulevard een hele mooie expositie geopend die voor iedereen zichtbaar is. Uh, dus zochten we naar staande foto's. Maar er zaten zoveel leuke liggende foto's bij dat we uiteindelijk een deel van de panelen uh, dubbel liggend boven elkaar hebben. Toen kon er weer ruimte bij, want moesten we dus een nieuwe bijzoeken uh, omdat er nog plek over was. Um, en ja, uiteindelijk, uh, maar dat is altijd als je een selectie moet maken, sneuvelen er ook darlings. Um, maar van sommige beelden wisten we het al meteen. Bijvoorbeeld de posterfoto van die zo geweldig staat. Laat hem eens zien. Sowieso, de titel is natuurlijk prachtig. Geen zand in je haar of zand in je ogen. Maar de zee zit in mijn ogen. Ja. Of zee zit in mijn oog. Prachtig. prachtig. Heb je dat bedacht? Uh, dit is, uh, heb ik niet zelf bedacht. Je ziet dat dit, het is een tekst van op een ansichtkaart, Een prentbriefkaart uit Zandvoort. Van een strandbezoeker naar thuisfront. Ja. En die mevrouw of meneer zei, de zee zit in mijn oog. Um, en zij schreef dat vanuit perspectief van degene die daar een dagje uit heeft. Maar we vonden dat het oog eigenlijk gold voor alle mensen die daar werkten. Die werkten ook de hele tijd met die blinkering van de ja. zee in hun oog. Um, dus uiteindelijk heeft die hele uit de tentoonstelling niet meer gehaald. Maar de titel nog wel, want die vonden we gewoon nog steeds zo sprekend. En uh, dat vind ik echt een heel prachtig verhaal erachter. En deze foto is natuurlijk ook echt heel erg mooi. Wat kun je daarover vertellen? Um, nou, deze foto staat in onze collectie beschreven als Willem van der Meijen uh, stoelenman. Dus we wisten het beroep is Stoeleman. Dat vind ik al geweldig. Maar je ziet dat hij, een man van 60, stond er ook bij uh, een stoel van riet boven zijn hoofd tilt. En die rieten stoelen ken je ook van alle strandfoto's van rond 1900. Daar zitten de mensen in de schaduw in te zitten. Um, en je ziet op de achtergrond... Uh, mensen ontspannen en hij is daar hard aan het werk in waarschijnlijk de zomer uh, met lange mouwen bloot voeten um. maar wel nog een lach op zijn gezicht maar ik ja. denk dat zo'n stoel echt heel zwaar is ja. om op je schouders te hebben en uh, het is echt niet de enige die die dan op die dag tilt. Nee. en uh, hij heeft dat heel lang volgehouden hè? ja klopt tot in elk geval na zijn zestigste um, en het mooie van deze foto's hier hebben wij gekozen omdat wij het een van de meest dynamische foto's vonden, uh, we hebben hem laten inkleuren voor de poster, dus dat was niet al zo. Oh. En toen uh, is de poster gedeeld online in aanloop naar de tentoonstelling en toen heeft de kleinzoon van Willem van der Meijen, die ook Willem van der Meijen heet, zich gemeld bij Museum Zandvoort ja. en hij zei, hé, hey, maar dat is mijn opa ja. um, en hem heb ik ondertussen gesproken en daardoor weet ik veel meer over deze man. Ja. Blauwe wumpie hè? Ja. Hij... Is daarom het jasje ook nu blauw? Dat is toeval. Nee, Blauwe Wumpie heette uh, Blauwe Wumpie. Hij had een bijnaam, zoals heel veel mensen in Zandvoort. Uh, omdat hij vroeger nog melk verkocht en die zou die hebben aangelengd en die kreeg daardoor een blauwe gloed. Um, en hij heeft tot in elk geval na zijn zestigste, uh, is hij stoelenman geweest. En daarna is hij parkeerwachter geweest, ook in Zandvoort. Um, en, zwarte Veldje? Ja, Zwarte Veldje. Um, en in de bijbehorende webexpositie tonen we nu ook een foto van hem als parkeerwachter. Um, die heeft Willem Junior opgestuurd, die konden wij daar ook tonen, dus dat is echt geweldig. Ja, maar dat is sowieso wel leuk, want er zal op alle zolders misschien in Zandvoort nog wel veel meer materiaal liggen die ja, eigenlijk kunnen zorgen voor volgend jaar nog een keer zo'n tentoonstelling met weer ander beeldmateriaal. Want uh, we zijn nog lang niet klaar hiermee. Als je al moet zeggen, ik moet een selectie maken, dan is er nog veel meer te zien. En dit spreekt wel heel erg aan, naast alle foto's van het circuit natuurlijk. Maar uh, ja, het strandleven is gewoon ontzettend mooi. En ik vind deze post ook heel mooi gekozen, omdat het strandleven ook natuurlijk best wel zwaar was. Dus dit is dubbel. Het plezier van de mensen erachter, het plezier van hem, maar ook het zware leven. Want het is eventjes, een aantal maanden, keihard werk om heel veel geld binnen te halen natuurlijk ook. En um, heb jij ervan genoten om deze tentoonstelling samen te stellen? Ja, ja echt geweldig. Um, ik vond sowieso met oud beeldmateriaal werken heel erg leuk. Maar uh, ik hou er vooral van wanneer het om persoonlijke verhalen gaat. En wat ik zo mooi vond van deze tentoonstelling dit project uh, is dat het n heel erg leefde, dus bij de opening melden nog meer familieleden zich. Um, ik heb ook wel eens gewerkt met dingen over de 16e eeuw, dan kom je dat toch niet meer tegen. Um, maar dat is heel bijzonder en dan zie je ook hoe belangrijk het is voor mensen zelf dat eigenlijk wat wij wilden doen met deze tentoonstelling was uh, de harde werkers eren, omdat zij vaak ook ongezien ervoor zorgen uh, dat mensen uh, van een dagje strand kunnen genieten uh, of ervoor zorgen dat ze uh, nou ja, vis vangen, uh, want Zandvoort heeft natuurlijk eeuwenlang twee kanten gehad, vissersdorp en badplaats. Um, maar ik vond het ontzettend leuk en ik heb er zelf ook heel veel van geleerd over al die oude beroepen. En ook geleerd dat sommige van die oude beroepen nog tot heel erg lang door bleven gaan. Dus de nette boete was een foto uit 1990. Dat is, toen, ja, uh, dat is kort geleden, ik was al geboren. Um, het is niet alsof uh, dat niet meer bestaat. Dus het is heel lang... Uh, zijn Veel tradities zijn nog uitgevoerd in Zandvoort, terwijl het tegelijkertijd ook al een moderne badplaats was. Ik moest wel lachen gisteren omdat ik natuurlijk ook even op uh, de website aan het kijken was naar uh, de babbelkoets. Nou, je ligt eigenlijk in een deuk als je die foto's ziet, dat ze dan een beetje de zee inreden. reden. Dan konden ze daar in die koets een beetje zitten en een beetje kletsen met mooi uitzicht. Ik vind het wel jammer dat dat er niet meer is. Hè? Maar de badvrouwen... Ja, die zijn wel heel mooi ook geëerd in jullie expositie. Um, waar kunnen de mensen de foto's en de uitleg nog even goed teruglezen, als ze dat nog niet weten? Um, op de webexpositie en die kan je vinden via onze website uh, noordrollandsarchief.nl slash strandberoepen. En uh, op het allereerste paneel op de buitententoonstelling is ook een QR-code en daar kan je hem ook vinden. Um, en het leuke is, deze tentoonstelling, die, uh, omdat die online staat, kan ook nog worden aangepast. Dus toen ik bij de opening uh, de neef sprak van de haringman, dacht ik, oh, jou ga ik ook nog bellen. Dus dat verhaal komt er ook nog op. Oh, dus het stopt nog niet? Nee. nee. Ah. En welk beroep zou er over 40 jaar zijn? Dat jij zegt, van: nou, er zijn beroepen die zijn doorgaan, er zijn beroepen die zijn nu echt, die zie je niet meer. Wat zou er voor beroep zijn over 40 jaar? Misschien iets digitaals? Um, de burgemeester van Zandvoort, toen hij de tentoonstelling opende, had het over crowd control uh, bij grote Formule 1 evenementen en andere drukke stranddagen. En dat is een beroep waar je vroeger nooit aan zou hebben gedacht. Dus dat is sowieso een beroep. Uh, maar ik denk dat we ook over 40 jaar nog van een terrasje houden en van een pilsje. Dus dat die jonge man met 20 pils zal er nog steeds rondlopen. Dat zal niet overgaan. Nou, hartstikke bedankt en een fijne zomer voor straks. Oké, okay, bedankt. We know it, how we know it, how we know it, how we know it, how Weer een uh, rustig muziekje uit de collectie van Pim Groof. Uh, we gaan over naar het uh, dierentehuis in uh, Noord. Als het goed is, staat Car Car Car Carina staat daar. Ja, Oh, Ik dacht ik al wat geblaf hoorde. Ja, dat is er zeker ook. Uh, ik heb net al uh, hier een uh, mooie wandeling door het prachtige gebouw gemaakt. Ja. Uh, alles ziet er zo goed uit. Zo goed verzorgd voor de dieren mm. die hier opgevangen worden. En, en... ik sta tegenover... Uh, Amanda van Dierentheis Kellenland. Voordat je uh, ja. ruim in gesprek gaat. Hey, ja. Er is vandaag open dag. Er is open dag. En het ziet er zo gezellig uit. Dus heel Zandvoort. Allemaal die... leuke steentjes. Dus, ja. dus heel Zandvoort, kom naar het dierenthuis in Noord. Nou, dat uh, kan je nu al zeggen, ja. Want uh, uh, er is voor iedereen uh, iets te doen. Voor de kinderen zeker. Maar dat kan Amanda mij uh, beter vertellen. Oké, okay, nou, ik, ik zou zeggen, uh, ga je gang. Ik direct naar... Ja, want ik ben er direct eigenlijk naar de honden gelopen om eventjes te kijken hoe het met ze gaat. Goedemorgen, Wanda. Fijn dat je even tijd hebt, in, want het loopt goed binnen, hè? Ja, het is al hartstikke druk gelukkig. Ja, dat is heel fijn. Hoe laat zijn jullie begonnen? We zijn om elf uur begonnen. Wow. Wow. De Mensen wow. weten het dus uh, heel goed, want uh, ik zie hele gezinnen binnenkomen en de kinderen komen hier huppelend het terrein op. Want ze kunnen eindelijk eens achter de schermen kijken, hè? Ja, klopt. Je kan vandaag bij de honden kijken, bij de katten en bij de konijnen. Je kan overal kijken vandaag. Ja. En uh, wat is er zo al te doen vandaag? We hebben een springkussen, we hebben allemaal kraampjes, we hebben een loterij. We hebben natuurlijk eten en drinken. De politie is er, dierenbuddy. Dus er is echt genoeg te doen. Ja. Want ik zou ook heel graag zo een vrijwilliger willen spreken. Uh, ik stond net al bij een van de hokken. En uh, deze vrijwilliger die dit met hart en ziel doet, die zegt ook van ik heb een bijzonder verhaal over een bepaalde hond. Maar ja, toen werd ik natuurlijk al gebeld door de studio. Toen moest ik rennen. <laughs> dus ik ga zo hem weer eventjes opzoeken. Uh, de politie ga ik zo eventjes spreken. En, uh, maar wat is jouw taak hier uh, in uh, het dierenhuis? Nou, normaal ben ik hier hondenverzorger. En nu is het eigenlijk een beetje mannetje van alles. Zorg ja. <laughs> dat alles goed loopt. Dat alles goed staat. En dat is eigenlijk het doel van zo'n open dag. Ja, dat iedereen toch een keer een kijkje achter de schermen te geven bij ons. Iedereen wil zo graag een keer kijken. En dat kan op een dag als vandaag. Ja. Want normaal is dat dus uh, niet de bedoeling. Dat je langskomt met je kind, uh, met je gezin en zegt van... Mijn kinderen willen even de honden aaien, willen even de honden zien. Dat, dat kan niet zomaar. Nee, normaal kan je niet nee. zomaar bij de dieren kijken. Want dat geeft heel veel stress. Uh, ja, dus alleen op, echt op een dag als vandaag. Ja. En hoeveel vrijwilligers lopen er vandaag rond? Oh, echt een hele hoop. Ik denk zomaar we wel 25, 30 vrijwilligers vandaag. Ja. Oh, dat is een groot team. Ja. Maar ja, het is ook een heel goed onderhouden dierentehuis. Uh, ik bracht hier altijd mijn kat uh, voor de opvang als ik op vakantie ga. Maar dat is die meer, hè? Nee, klopt. We hebben geen pensioen meer, want we hebben die hokken gewoon nodig voor de asieldieren. Ja. ja. ja. Hoeveel uh, honden hebben jullie nu uh, in, de, in het dierentehuis? Uh, op dit moment hebben we 700 die een nieuw huis zoeken. Dus dat valt wel mee. Ja, dat ja. valt zeker mee. Zijn dat dan allemaal honden uit Zandvoort of omgeving? Nee, nee dat zijn ook honden buiten Zandvoort. Ja. En zijn ze dan uh, weggehaald bij de baas of gewoon ingeleverd? Of hoe gaat het? Ja, dat? Ja, dat verschilt inderdaad per hond. Maar ook honden die worden afgestaan. Want mensen er gewoon niet meer voor kunnen zorgen. En dan gaan wij op zoek naar een ander huis. Ja. Komen er ook ziekhonden binnen? Ja, ja, gisteren hebben we toevallig een ziekenhond binnen gehad. Ja, en die ligt nu nog in het dierenziekenhuis. Ja. Oh, nee. Dat is niet hier het dierenziekenhuis. Nee, nee dat is in Zwanenburg. Oh, oké. Okay. Ja. Wordt je eerst goed verzorgd en dan komt hij dus uiteindelijk toch hier dan? Ja, ja uiteindelijk komt hij hier. Als hij stabiel genoeg is, dan gaan we hem verplaatsen naar hier. Ja. Hoe uh, maken jullie dan bekend dat er zeven honden zijn? Ik zie wel eens in het krantje uh, deze hond uh, en dan iets, uh, wordt er iets leuks verteld over de hond. Uh, en deze hond zoekt een maasje. Maar op wat voor manieren kunnen mensen nog meer kijken uh, ja, als ze een hond willen om uh, toch een hond op te halen in het asiel? Nou, op de website Ik Zoek Baas staan natuurlijk alle honden. Maar ook op onze Facebook en Instagram doen we ook de dieren dierendelen. En uh, dat gaat best wel goed. Is er een goed verloop dat mensen toch een baasje of een, als baasje willen fungeren voor een hond? Ja, het verloop is heel goed. Ja, ja? gelukkig wel. Oh, ja. En dan ziet ze dan... Want dat kan natuurlijk ook, dat ze een hond ophalen en zeggen... Ja, ik, had, ik heb toch eigenlijk niet echt tijd. Ik breng hem weer terug. Kan dat? Ja, helaas gebeurt dat soms wel. Ja. Ja. Ja. En hoeveel katten hebben jullie? Want katten hebben jullie ook... Geen katten? Ja, we, we hebben zeker wel katten, maar het aantal durf ik daar op dit moment niet van te zeggen. Ja. En uh, konijnen dus ook nog? Ja. ja, we hebben ook nog konijnen inderdaad. Ja. Die hebben echt een heel groot hok, zag ik net. Ja, die hebben heel grote ruimte. Die hebben binnen en buiten. Die ja. hebben echt ruimte hier. Ja, die ziet er heel goed uit. En uh, jullie zetten de konijnen niet bij elkaar dus? Nou, de konijnen die we nu hebben, die zitten niet bij elkaar. Maar soms gaan konijnen wel bij elkaar. Uh, maar deze zoeken echt een nieuw maatje. Ja. ja. ja. Nou, ik... Uh, ik wil wel eens even weten, want ik zie hier allemaal leuke steentjes. Wat, wat is hier uh, te doen als ik zo voor me kijk? De mensen moeten het uh, met de radio doen om uh, een beeld te krijgen en dan misschien zo enthousiast worden dat ze dan denken: hé, hey, ik ga er ook even naartoe. Want wat, uh, wat is hier nu op dit terrein als je binnenkomt te doen? Nou, we zien hier natuurlijk de dierenambulance, een springkussen, een voetruck, suikerspinnen en popcorn. Nou, kijk. Mar Marshall, van Polpatrol is daar. En oh. dan hebben we. Hondenspullen te koop, een kattentrimster, kattenspullen, konijnenspullen. Dus buiten is er echt van alles te doen. Ja. Nou, hartstikke goed. En er staat een flink windje, zoals je hoort. En We gaan dus naar binnen. Daar is wel veel geluid. Even kijken. Mooie ballonnen. Mooie ballonnenboog. Aan het geluid hoor je hoe druk het hier is. Wat kunnen mensen hier doen? Ik zie kinderen al met een soort speurtocht lopen. Of lijkt dat maar zo? Binnen hebben we schminken. We hebben een kleurwedstrijd. We hebben een loterij, een asielwinkel natuurlijk, uh, de dierenpolitie en uh, keekjes en taarten verkopen voor het asiel. En dierenbuddy verderop nog in de gang, een kinderboerderij en een vogelwinkel. Zo, so, en nog een demonstratie straks, hè? Ja, ja, we hebben vanmiddag ook nog twee demonstraties. Ja, ja dus Het is echt van alles te doen. Nou, ik ga even verder lopen, man. Nou Hartstikke bedankt. Ik loop even naar de dierenpolitie. Even door de mensen heen, langs bakken met zaagsel... Vol met cadeautjes. Heb je even tijd? Wat is je naam precies? Ik ben Lieke van Riksel. Oké, okay, Lieke van Riksel. Kunnen we misschien een beetje daar staan? Er is zoveel Oeh, geluid. Dierenpolitie, 144, dat is het nummer. Uh, Vanwaar uh, de reden dat jullie ook op deze open dag staan? Ja, wij zijn gevraagd door het uh, dierenasiel. Wij hebben veel samenwerkingen met elkaar. Um, vaak als ik ergens kom waar mensen niet meer voor hun dier kunnen zorgen... Uh, dan neem ik contact op met het dierenasiel. Van joh, is er plek uh, als mensen afstand willen doen van hun dier? Daar zitten kosten aan verbonden. Um, en als die uh, mensen dat betalen, dan uh, kunnen ze de hond hier uh, naartoe brengen. En uh, zij nemen ook contact met mij op als mensen hier komen met een schrijnend verhaal. Um, ja, van joh... Lieke, dit kan echt niet. Deze mensen hebben echt hun dieren verwaarloosd. Hier had echt eerder uh, aan de bel getrokken moeten worden. En dan uh, ga ik kijken wat ik daarin kan betekenen. Okay. En ga je dan ook echt bij de mensen uh, naar het huis om ook echt een dier weg te halen eventueel? Uh, ja, dat is de, een van de mogelijkheden. Wij werken ook veel samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Uh, de oude voorheen dierenbescherming. En uh, zij zijn uh, ervoor om kans op herstel op locatie, zeg maar. Uh, ja, dan, dan zetten wij de LED in. En als het echt niet meer gaat bij de mensen thuis, dan gaan we wel voor een strafrechtelijke inbeslagname. Uh, dan neem ik die uh, ja, in beslag en dan gaat hij naar een opslaghouder. En dan kunnen mensen een bezwaarschrift indienen waarvan zij denken dat die hond wel goed bij hun thuis is. En dan doet een rechter een beslissing of de hond weer of kat. Uh, weer terug mag naar de, de eigenaar of dat die verkeerd verklaard wordt en dat ze uh, gaan zoeken uh, voor een nieuwe eigenaar dus dan moet hij uh, het dier herplaatsen. Komt het vaak voor in Noord-Holland? Behoorlijk vaak, ja. Dat, dat wordt wel onderschat uh, hoeveel wij werk te zetten uh, voor het dierenwelzijn, dierenmishandeling, dierenverwaarlozing Ja, dat is wel echt schijnend en ja, heel verdrietig uh, maar jullie moeten het ook echt hebben van, uh, van de ogen van de mens, zei je net. Ja, dat klopt. Um, elk basisteam heeft een, uh, een taakaccenthouder en een ambassadeur. Dus dat betekent um, dat bijvoorbeeld een zandwoord waar we nu zijn, daar zitten collega's die zijn opgeleid uh, uh, in Apeldoorn om dierenmeldingen uh, af te, uh, te ronden of af te handelen. Ja, um, ja en daar hebben wij wel de, de ogen en de oren van de, de mensen nodig. Dus ja. Zij kunnen melding doen bij uh, een 144. Die gaan dan uh, nou ja, een uh, afweging maken. Is dit voor de LED of is dit voor de dierenpolitie? En dan gaan wij inderdaad op elke melding uh, af. En dan gaan, doen wij een huisbezoek. En uh, mensen zijn eigenlijk wel verplicht om uh, mee te werken. Want als zij niet meewerken, dan hebben wij de mogelijkheid om met een machtiging tot binnentreden. Uh, die afgegeven wordt door de hulpofficier van justitie. Uh, om de woning in te gaan. Omdat die dieren niet naar het politiebureau toe kunnen komen... van, hé hey joh, ik heb hulp nodig. Ik krijg niet de juiste hulp. Ik ga naar een dokter, een dierenarts... of ik krijg geen juiste voeding... of niet genoeg voeding. Want we maken het heel vaak mee... Uh, dat, mens, dat de dieren vermagerd zijn. Maar ook um, aan de maat. Dus dat ze ook te zwaar zijn... en dat ze eigenlijk op een dieet moeten. Ja. Ja. Maar het is niet alleen qua voeding... maar ook de verzorging zelf. Hè. Je liet net een map zien... met best wel... Uh, ja, uh, schokkende. schokkende beelden uh, dat je denkt, jeetje wat kun je toch je dier aandoen He, met de riemen die, uh, wat je net zelf zegt, uh, bepaalde halsbanden hoe heet dat ook weer? Een pennenband uh, of een prikband noemen we dat en mensen die uh, gebruiken ook nog wel een anti-bladband en waar schokken worden afgegeven, ja dat is gewoon echt uit den bozen dat mag niet meer um, dus ja, daar gaan we dan een proces voor opmaken voorlichting is natuurlijk ook heel belangrijk als mensen een hond kopen dat ze ook weten wat de regels zijn, hoe je met je dier om moet gaan, want je noemde net zelf ook van ja, er zijn mensen die gewoon het best wel lastig vinden om voor een dier te zorgen uh, door allerlei redenen. Uh, en als een uh, baasje dan te horen krijgt uh, of iemand die paarden heeft gehouden, mag de komende drie jaar geen dieren meer houden. Dan houden jullie dat ook in de gaten, hè? Ja, mensen die krijgen een uh, bijkomende maatregel... kunnen ze krijgen bij uh, een uh, rechtszitting. Dat heet een houtverbod. Um, dat is een, uh, een, een bijkomende voorwaarde. Uh, dat kan zijn voor uh, de duur van een jaar. Dat kan zijn voor de duur van drie jaar. En dat mogen wij twee keer per jaar controleren... of er ook echt daadwerkelijk geen dieren in de woning aanwezig zijn. Um, per 1 januari 2024 is dat ook een misdrijf als mensen dus wel een dier in huis genomen hebben. Dat was voorheen niet zo, dus dat was wel fijn lastig om dat dan weer terug te koppelen aan het uh, openbaar ministerie. Maar nu uh, hebben ze die wetgeving veranderd en kunnen we dat ook echt aanpakken. En mooi, je hebt heel veel kinderen aan je tafel. Ja. Uh, politie is natuurlijk altijd heel interessant voor kinderen. Uh, dan kan je wel mooi ook eventjes vertellen wat je allemaal doet. Willen kinderen dat ook echt weten? Of uh, vinden ze de spullen die er op de tafel liggen heel interessant? Of stellen ze ook echt vragen aan je? Ja, uh, beide eigenlijk. Tuurlijk is het heel interessant om een leuk, leuk vlaggetje mee te nemen... of een pen of een mooie kleurplaat die we hier hebben liggen. Uh, maar we hopen hier natuurlijk ook gewoon de verbinding op te zoeken met de jeugd. Uh, de politie is je beste vriend, zoals er altijd gezegd wordt. En dat proberen we hier natuurlijk ook op een hele laagdrempelige manier uh, ja, waar te maken. We hebben leuke tatoeages. Dus kom vooral als je nu meeluistert uh, naar uh, het dierenasiel in, uh, in Zandvoort in Kennenblad. Ik zie dat er alweer uh, wat ja, uh, mensen... Alweer. kinderen. Ja. Kinderen met haarbanden als poesenoortjes. Ja. ja, dat zijn echt kinderen die heel graag hier rondlopen. Nou, ik wil je heel erg bedanken. En uh, ik ben heel blij dat jullie dit goede werk doen. Want het is echt heel belangrijk. Ja. Ik ben ook blij dat de politie het mogelijk maakt dat wij hier gewoon de tijd en de ruimte voor krijgen. Want dit is zo hard nodig. Mensen beseffen niet hoeveel uh, armoede... Uh, of, verslavingsproblematieken er zijn en ook die mensen hebben dieren in huis en ja, waar gaat het geld dan naar heen naar hun primaire levensbehoeften en dat is dan toch hun verslaving en ja, wij, wij zorgen ervoor dat die dieren gewoon een goed en beter leven krijgen ja. dus mensen moeten gewoon goed opletten niet zozeer om uh, te beschuldigen misschien maar van uh, luister dit hier heeft gewoon hulp nodig wat kunnen we doen om u ook te helpen, natuurlijk soms weten mensen het ook gewoon niet zo goed hè Nee, dus daarom uh, zoek hulp, bel naar een dierenbescherming, naar een, een dierenasiel, of de politie, of de wijkagent. Um, stel je vragen en we zijn er. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Hele fijne dag. Oh, ik hoop dat je veel kinderen en anderen uh, enthousiast kan maken. Ik ga ze even langs de, uh, ja, de hokken, dat is niet zo'n leuk woord, maar uh, ik ga ze op zoek naar een vrijwilliger. Dankjewel hè. Ik loop eventjes, ik zie ook allemaal bekende gezichten. Nou, nu loop ik langs de konijnen. Ik loop even naar een vrijwilliger toe die net al zei... Kom even kijken, kom even kijken want ik heb hier vier honden in de buitenruimte. En ik doe dit met zoveel plezier. Ik werk zelf ook vijf dagen, zegt hij. En daarom ben ik hier op uh, zaterdagmorgen... Oh, daar is hij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zal eens even kijken of hij even tijd heeft. Want hij wordt ook natuurlijk in beslag genomen door mensen met vragen. Meneer, heeft u zo even tijd? Want u wilde mij net iets vertellen... Over een hond met een bijzonder verhaal. Ja, daar kunnen we wel even naartoe lopen. Ja? Even ja, dat ja. is goed. Want u bent hier elke zaterdagmorgen als vrijwilliger. En hoe lang doet u dit al? Vanaf juli, dus nog niet zo heel lang. Niet zo lang niet maar zo lang. het bevalt. Ja, absoluut. Er wordt hier goed voor de beesten gezorgd. De beesten hebben lekker de ruimte hier. Uh, midden in de duinen. Dus je ja. kan alle kanten op. Uh, vandaag zit het weer mee. Dus dat is een helemaal lekker. Maar ook in de, in de regen hebben we goede plekken voor de honden hier. Ja. Uh, in, uh, ja, de ruimte. We lopen nu naar. Nou heerlijk. Het is vandaag natuurlijk ook echt een hele mooie dag. Uh, de dieren denken ook: wat is hier aan de hand? Waarom is het opeens zo druk hier? En waarom is dit afgesloten? Dit buithok. Het is niet helemaal afgesloten, maar het heeft uh, dichte wanden, want sommige honden moeten nog even wennen. Ze die moeten niet te veel prikkels krijgen. Oh, ja. Dus dat is eigenlijk om een prikkelarm uh, omgeving te creëren, maar dat ze wel buiten kunnen zijn. Ja. Dat is echt heel mooi. Oh hier, kijk. Nou, de mensen horen het geblaf natuurlijk al op de radio. Waar gaan we? Oh. oh, kijk eens. Oh, deze mogen met z'n tweeën. Ja. Om... Die, uh, die zijn uh, lief voor elkaar, zeg maar. Ja, honden worden gematcht. En als ze dan samen kunnen, dan gaan ze ook samen met zijn speelcameraatje. Ja. Dat is ook alleen maar leuk. En uh, de rechters, de, de, de wat kleine hond, die is hier zwaar verwaarloos binnengekomen. De ribbenkasten, alles is zichtbaar. En als je nu ziet hoe die opgeknapt ja. is uh, in een paar, uh, paar maanden tijd. Is dat weer een, een, een, een hond geworden die hartstikke leuk is. Hij zit nu nog wel in pleegzorg. Maar straks komt hij weer beschikbaar. Wat houdt dat in, pleegzorg? Pleegzorg, Dan komt hij bij iemand thuis die veel uh, gewend is om honden te verzorgen. Om, uh, om honden weer sterk te maken. Ja. Uh, dus die echt verstand van honden hebben. Nou, is, uh, een heel mooi voorbeeld hebben we hier van rondlopen. Nou, je ziet er echt heel goed uit. Hoe heet hij? Daan. Daan. Heet Daan. Hallo. Oh, ja, hij kwispelt hij helemaal. Hij is helemaal blij. En die ander, die ziet er heel jong uit. Is een golden retriever of niet? Echt een puppy en dan nu al in een asiel. Nee, nee, nee, dat is vast personeel. Oh, Oké, okay, dus dan mogen ze lekker even samen spelen. Ja. Hij denkt niet van waar moet ik in een hok? Nee, nee, nee, dat zijn ze wel gewend. Dat is het voordeel voor het personeel, die kunnen een hond meenemen naar het werk. Ja, inderdaad. Nou ja, ze, ze springt wel tegen het hek op van uh, mag ik er weer uit? <laughs> en wat doet hij zo al dan op zaterdagmorgen allemaal? Zaterdag de doen we hier vrijwilligerswerk, dan uh, moeten de honden moeten naar buiten, dus uitlaten. Maar ook de hokken moeten schoongemaakt worden, uh, nieuw vers drinkwater, uh, ja, eigenlijk alles wat moet gebeuren. Uh, daar hebben ze vrijwilligers voor nodig, zodat het vaste personeel uh, bezig kan zijn met honden plaatsen. Want anders zijn die een hoop tijd kwijt aan schoonmaken en uitlaten van beesten. En dat is een beetje wat de vrijwilligers uh, hier doen. Hoe wist je dat je hier als vrijwilliger kon aankloppen? Uh, zelf opgezocht op internet en dan staan er vacatures en dan uh, okay. kan je uh, reageren en dan krijg je één dag uh, meelopen en dan kijken of er een match is tussen beiden. En dan uh, kan je starten als vrijwilliger, want dat is natuurlijk wel verantwoordelijk uh, wat je hier yes. moet doen. Ja, je moet niet bang zijn voor honden natuurlijk. Nee, je moet eigenlijk niet bang zijn en je uh, moet een beetje op je kunnen bouwen. Want, ja. uh, vrijwilligers zijn hard nodig om, uh, om het draaiende te houden. Zijn hier nog vrijwilligers nodig? Dat durf ik niet te zeggen. Oké, okay. okay. okay. en heb je dan ook eigenlijk wel naast het alle verzorgen? ...en de praktische zaken, tijd om even... ...gewoon bij zo'n hond te zitten... ...even tijd te maken... Uh, ja ...om een beetje een band op te bouwen. Ja, dat gebeurt ook... ...maar dat is toch voornamelijk het vast personeel wat dat doet. Want die lopen hier nu ook door de week rond... ...als vrijwilliger ben je vaak één dag in de week... Uh, ...ben je aanwezig... Ja. ...het vast personeel is hier al langer aanwezig... ...dus die doen vaak een band met de hond te bouwen... ...waar vrijwilligers doen echt het, het schoonmaakwerk... Uh, nee. uh, ...terreinonderhoud... want ...de honden poepen buiten... dus dat moet ook opgeruimd worden... Dus, uh, het dat... ziet er wel heel goed uit hier allemaal. Ja, ja? dat doen we ook met z'n allen, de schouders eronder, om het netjes te houden. Het niet leuk dat er zoveel mensen op afkomen, want het is echt druk hoor. Ja, ja nee, dat is zeker leuk. Het weer zit natuurlijk ongelooflijk mee. Maar ja, goede reacties gaat allemaal zelf ook mensen uitgenodigd. Dus ja, nee, dat is superleuk. Allemaal. Hoe laat uh, kunnen de mensen terecht vandaag? Tot vier uur. Oh, nou, dan hebben ze nog lekker de tijd om nu naar het uh, dierenthuis te gaan wandelen. En ik zie daar nog twee honden, echt op de uitkijk met z'n tweeën, snuit boven het gras. Uh, wie zijn dat? Dat zijn ook uh, twee honden van uh, vast personeel. Er ligt er nog eentje bij, dus een derde. Ja. Dus dat is ook van het vast personeel. Die zijn het hier dus enorm gewend. Dat zie je ook. Die, die, die ken... Ja, die kennen het terrein goed. En die zitten iedereen een beetje uit, aan te kijken van uh, wat komen jullie doen. Maar die zijn dus veel mensen gewend uh, en veel andere honden ook gewend. Uh, ja. Maar die gaan vanmiddag weer lekker mee uh, met het vast personeel naar huis. Ja. En uh, welke, welke hond is dan nog wel in het asiel Je hier? naast? Oké, okay, en wat is er met dit hondje bijvoorbeeld? Hangt er, oh ja, bij elke hok hangt er een briefje bij. Gaan we even kijken. Zou het kunnen zijn dat er vandaag iemand zegt, ik neem hem mee, ik, uh, ik wil voor hem gaan zorgen? Hoe, hoe snel gaat dat dan? Moeten ze dan uh, kunnen ze hem dan vandaag meteen meenemen? Nou, vandaag meenemen, dat, dat gaat niet. Maar er kan wel zeker kennis gemaakt worden. Ja. En uh, dan wordt het ook door het personeel gekeken of, gekeken of er een match is tussen de hond en uh, degene die interesse heeft. Want daar kijken we in Zandvoort ook goed naar. Of ja. er wel uh, een match is tussen de hond en degene die mee wil nemen. Niet iedereen kan voor een hond zorgen, terwijl dit wel denkt dat dat kan. Ja, ja. want uh, tijdens coronatijd zijn er natuurlijk heel veel huisdieren in huis genomen. Omdat de mensen opeens allemaal thuis zaten en thuis werkten. En daarna hebben de mensen toch bedacht, oeh, ja, ik moet toch wel weer naar kantoor. Ik heb toch niet meer zoveel tijd. Ik breng hem toch maar weer weg. Ja. En dat was met heel veel kavia's zo en konijnen, hè? Ja, helaas gebeurt dat. Dat ja. mensen niet beseffen dat het toch een grote verantwoording is om voor een dier te zorgen. Of dat inderdaad nou een knaagdier is of een hond. Het is gewoon een verantwoording. En daar moet je van tevoren goed over nadenken. Ja. Kijk, wat... Oh, dit is Jax. Hé, hey, Jax. Jax Jack ziet er goed uit. Ja? Wil je dat zeggen? Hij snuffelt aan de microfoon. Even kijken. Uh, helemaal onherlijkbaar een bastaard, Oh, hij is nog heel jong. Hij kan bij kinderen vanaf zes jaar. Oh, dat is wel een uh, uitgebreide beschrijving. Wat staat er? Oh ja, en een heel verhaal erbij. Ja. ja, en dit staat ook vaak wel in het krantje. En op de website? Op de website staat het ook allemaal heel duidelijk, zodat mensen al weten waar ze aan beginnen. Uh, wat de hond uh, uh, allemaal meegemaakt heeft. Ja. Maar ja, jullie moeten hem ook eerst goed leren kennen... voordat je zo'n stukje teksten kan maken natuurlijk. Ja. Uh, Want er staat, als ik je vertrouw, dan ben ik heel aanhankelijk... en dan ben ik gek op knuffelen. En om vrienden te worden hier... Uh, heb, ik doe dan echt alles voor je om je vriend te zijn. Ah. Een huishouden met kinderen lijkt mij iets te druk... en een beetje eng, als ik eerlijk ben. <laughs> oh Nou ja, dat is wel eerlijk. Want ja. Ja, dat is dus om, om, om goed te weten waar je aan begint. Waar je aan begint, ja. Oké, okay, en dan gaan we eens hiernaast. Dit hok is leeg, zie ik. Oh, daar staat hij in het hoekje. Ah ja. Eens kijken. Heb je zelf ook vroeger altijd honden gehad? Ja, ik heb heel lang een hond gehad. En uh, die heb ik door de ouderdom moeten laten inslapen. En uh, dat was ook voor mij de beslissing om hier te gaan, uh, gaan beginnen als vrijwilliger. Om toch met honden bezig te zijn. Want door de week heb je geen tijd voor een hond. Nee, nee, nee, nee. fulltime baan. Dus dan, ja. uh, dan is de hond uh, te lang alleen thuis. Uh, dus. Mijn dochter vraagt ook steeds... Ik wil ook zo graag een hond. Die wilde ook eigenlijk nu mee. Ze zegt maar dat is gevaarlijk... want dan wil ik echt een hond. Ik zeg ja, maar ja. Vijf dagen werken... dat is gewoon... Uh, niet oké okay voor een hond. Als die vijf dagen alleen uh, zit... en moet wachten tot hij weer uitgelaten wordt. Ja, of je moet de service... Uh, moet je uh, aanstellen... om de honden uit te laten... Oh, dit is Kira. Ah, oh, dat is een dame. Ja. Uit, wat? Ik ben als puppy uit Griekenland gehaald. En naar Nederland gebracht. Oh, ja. Kijk, en hij wordt nu heel lief geknuffeld door een kind. Ik zal eens vragen. Hoi, hoi. Wil je een lief hondje? Ja. Ben je hier wel vaker? Nee, dit is nee. mijn eerste keer. Dit is eerste keer. Ah. Oh. Nou, ik, volgens mij zijn jullie al een beetje vrienden. Oh. Even kijken, hier een grote bal. Daar wordt dus lekker mee gespeeld. Ja. Ja, oh, dit is ook een mooie. Je bent uh, nog lekker druk, hè, Carine? Het is, Het is hartstikke leuk hier. Uh, eigenlijk kunnen we elk natuur, bij elke hond en in elk hok, die echt nog... super groot zijn, uh, daar is overal wel een verhaal bij... En de demonstraties straks om 12 uur zijn natuurlijk ook interessant. Maar dan is het programma afgelopen. Ja, daarom breken we ook een beetje in. Want we zijn vier minuten voor twaalf. Ja, dus nou, we, moeten, uh, we moeten een beetje afsluiten. Eigenlijk uh, is mijn zin elke keer weer. We kunnen nog wel even doorgaan. Ja. Maar ik snap het helemaal. Uh, ik wil deze vrijwilliger heel erg bedanken. En ook dat hij uh, super goed werk doet voor alle dieren hier. En uh, nou, het is sowieso nu al een succes. Dus uh, er alles er antwoorders... veel mensen rond. Alle antwoorden zijn nog steeds welkom in het dierentuin om, uh, om te uur. kijken. Ja, zeker weten. Carina, dankjewel. Uh, we gaan, uh, ja gaan afsluiten, want het is uh, uh, redelijk tijd. Uh, ja. De muziek en techniek was door, dankjewel, door Pim Groof gedaan, de redactie door Hans Botman. Uh, Carina die heeft een heel veel uh, interviews gedaan. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend. Once in a lullaby Somewhere over the rainbow Skies all blue And the dreams that you dare to dream really do